Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht was het op veel plekken in Oekraïne weer onrustig. Volgens de regering waren er explosies in de steden Kiev en Kharkov. In een voorstad van Kiev is een appartementencomplex geraakt door een raket. In dat gebouw is brand uitgebroken. Er zou minstens één persoon lichtgewond zijn geraakt, maar mogelijk zijn het er meer. Veel mensen proberen weg te vluchten uit Oekraïne. Volgens de VS is het enorm druk bij de grens met Polen. Mensen staan daar soms wel 30 uur in de rij. En Rusland en Oekraïne gaan vanochtend met elkaar praten over de oorlog. Het zit er al een paar dagen aan te komen, maar die ontmoeting lijkt nu echt te gaan gebeuren. De landen gaan met elkaar aan tafel. In buurland Belarus vertelt correspondent Geert Grootkoerkamp. De Oekraïners wilden eerst niet eventueel wel in een ander land, in Warschau of Bratislava of een andere stad... Maar uiteindelijk is het na, na een gesprek van Zelensky met de president van Belarus, Lukashenko, is er toch een compromis bereikt. En dat zou dan zijn een ontmoeting aan de grens van Oekraïne en Belarus. Beide partijen hebben wel al gezegd dat ze weinig van het gesprek verwachten. En er is weer ergens vogelgriep ontdekt, dit keer op een bedrijf in Hellem in Groningen. Het gaat om een zeer ziekmakende variant van het virus en daarom worden alle 16.000 kalkoenen op het bedrijf afgemaakt... Europa heeft op dit moment te maken met de ergste uitbraak van vogelgriep ooit. En de titelrace in de Eredivisie is weer ietsje spannender geworden. Ajax verloor gisteren verrassend met 2-1 van Go Ahead Eagles. Ja, dit is een happening van ongekende wilden. Dat is, uh, daar hadden we natuurlijk vooraf nooit rekening mee gehouden. Ja, minimaal. Ja. Dat zijn eigenlijk uh, onverwachte uh, punten. En vooral van een top. In, uh, in Europa. En doordat PSV eerder op de dag wel won van Sparta... ...staat Ajax nog maar twee punten voor op de Eindhovenaren. Het weer nog vandaag opnieuw veel zon. Later komt er wat bewolking bij, maar het blijft wel droog. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Knoop het Amstel richting Knoop het Komplein staan een file van 4 kilometer tussen afrit Watergraafsmeer en Deurgendam. Dat komt door een te hoge vrachtwagen op de n 242 Middenmeer richting Alkmaar 3 kilometer file tussen Heer Hugo Waard en de industrieterrein Boekelermeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 is for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 from the fall I'll give good love I won't lie It's what keeps me coming back even though A certain feeling, carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op meerdere plekken in Oekraïne zijn vannacht explosies gemeld. Volgens de Oekraïnse regering waren die in Kiev en Kharkov. In een stad vlakbij Kiev is een appartementencomplex geraakt door een raket. Oekraïne mag lid worden van de EU, dat vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens haar is Oekraïne één van ons geworden en is het land welkom in de EU... Rusland en Oekraïne gaan deze ochtend gesprekken voeren. Die gesprekken vinden plaats in Belarus. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er voorafgaand geen voorwaarden gesteld. Het weer, vandaag grotendeels zonnig. Later komt er wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 10 graden. Weet je nog niet op wie je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk op zandvoortkiest.nl voor alle informatie over de kandidaten en partijen.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 Don't deserve the one thing that you love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 106.9 ZFM 106.9 Everything I say to you.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 Waar het uit zou komen Dat je niets voor lief kan nemen En dat het vreemd is dan dromen Ook al gaat het zo vanzelf Ik wacht nu Op jou Ook als je naast me liegt, Je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn Dit is een zoek zonder eer En ik vraag